Nee, of willen we ons tentje, maar we, daar hebben we invloed op. Nou Rabbis bijvoorbeeld, die willen eerst een betere wereld. Die zeggen dus, van moest luisteren, eerst moet de wereld verbeterd worden. Die wereld moet klaargemaakt worden voordat de Messias komt. En dan hebben ze het niet zozeer over Yeshua, maar hebben ze het echt over de Messias. Nou is hun Messias verwachting is enorm groot, is groter als de christenen. Hun hele leven is verweven met uit de Messias verwachting. En we waren bezig met het feesten van de Heer en sabbath hadden we besproken op nieuwe maand, sabbathjaar, rubeljaar, Pesach en bikurim. En we gaan nu kijken naar de overtelling. Leer ons onze dagen tellen, staat in psalm 90. Mozes zegt van leer ons al, al onze dagen tellen. En ik denk dat daar iets te maken heeft met, het, met de overtelling. Het is dus ingesteld op de sini. op de dag na de sabbath na de Pesach, dan start je met tellen. Zeven sabbathen te tellen.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 Het zijn de eerstelingen voor Jaweh. Maar er komt nog bij. Met het brood zeven mannen, één jonge stier en twee rammen. Ze zijn een brandoffer voor Jaweh met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plekoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor Jaweh. En dat is nog niet genoeg. Dan moet ook een gezond offer. Dat betekent waarom Jaweh wil dat we dus na dat tellen ook een gezond offer brengen. Dat is aan het eind, einde van de vijf dagen, dus op de vijftigste dag. Eerst een weegoffer, en dan een zondoffer, en dan een De priester moet ze met het brood van de eerste als van de het het aangezien van neerbewegen met de twee landen. En ze zijn de heilige gave van Java bestemd voor de priester. En dus het is echt een gave voor de priester die het, die het werk doet. En die eet daar dan van met zijn gezin. En op diezelfde dag, dat is dan de Pinksterdag, moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel op dienst, zeg maar het doen. Het is dus een eeuwige verordening, alle woongebieden, alle generaties door. En dat is een shavuot, maar we zijn nog steeds bezig met de omdertelling, dus ik ga nog even verder op die ondertelling. Dit is het woord dat Jaren geboden heeft, de 16. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Het gaat over de mannen, hè, wat dus voor de eerste keer begint. Dus de sommige vertalen is omer, de andere vertalen is het maar het woord is dus een omer bedoeld. Een oom per hoofd naar een aantal van die personen. Ieder moet het nemen van hen die in zijn tent zijn. Dus de oomertelling wijst haar terug naar de, het mannen wat ze gegeten hebben in de woestijn. Omdat elke dag lag de mannen daar voor de tent. En moesten ze dus dat mannen hebben. En voor ieder persoon moest er een oom, een bepaalde maat, moest er dus verzameld worden. En ze deden de niet, zij verzamelden de een veel en de ander weinig. Ze maten het met de over die veel had verzameld, had niets over. En hem, die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon. En dat gebeurt dus elke dag. En toen zei Mozes, je mag niks overlaten laten op de volgende dag, want dan bederft het. Deze niet, toch eigenwijs. Dus toch, ja, je weet nooit hè. Dus ik zeg, het is niet goed, hè? het is niet goed te praten. Dan denk ik, ja, zou ik het beter doen? Ik weet dat ik het beter zou doen. Ik weet niet of ik zou zeggen van, uh, ja oké, okay. ik wacht altijd te en dan ligt het er weer. Dit is een hele uitdaging. Ja, dat dus vind... is erg ja. wel. Dus ja, maar goed, degenen die dat gedaan hadden, die worden afgestraft, want er zat het vol met wormen en het stonk. En nou ja, dat zal uh, enorm opgevallen zijn. Boos was er echt boos over. Want het was natuurlijk toch een teken van ongeloof. Elke ochtend lag het daar. En het verpant was, zodra de zon heet werd, smond het weg. Op de zesde dag zijn er toch een aantal die gaan een dubbele hoeveelheid verzamelen. En het gekke is dat dus de leiders van de gemeenschap, die gaan het aan Mozes vertellen. Nee, dan zijn ze toch ineens dubbel zoveel en dat mocht dan mocht nog niet. Ze moesten eigenlijk voor heel veel pand. En dan zeggen: nee dat klopt, zegt Mozes dan. Ja, morgen is sabbat en dan is het er niet. Maar het verpant is dat de leiders dus eigenlijk, komen zeggen van hé, hey, dat, dat kan niet in. Dat is een raar iets, dat is het nou ineens dubbel, Zal dat niet mogen. Het dus gaat wel goed. Ze verzamelen twee keer zoveel. En de volgende dag is dat gewoon nog goed. Dus er er geen vorm in, het stikt niet. Het is... Nou, het, het is zo geweldig hè. Wat die bakker wilt, het. Kook wat die koker wilt en had alles wat er blijft voor mezelf liggen, om het tot de volgende morgen te bewaren. En dan blijft het gewoon goed. Zonder koelkast niks ervan. Het liet het staan het stond niet er waren geen malen in. Psalm 90 vers 12 en net als wereld, zo onze dagen tellen dat wij een krijgen. verkrijgen. Waar ging het dan nou om, denk ik? Ja, er de staat hier ook weer, geef ons heet op ons dagelijks brood. Dus de show die verwijst daar ook weer naartoe. Van ja, het gaat om ons dagelijks brood. Elke dag lag dat daar. En je moest elke dag eigenlijk afwachten van ja, ligt het er weer.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 Nou, ik heb het even uitgerekend. 14.565 dagen hebben ze mannen gegeten. Dan stopte mannen, want dan eten ze van de opbrengst van het uh, van kanaal. Wat je ook verzamelde, het staat er gewoon dat uh, iedereen precies genoeg. Hè? Degene die veel verzamelde, had niet over. Degene die weinig verzamelde, had niet te kort. Dat is een mond. Dat is ook een wonder. een mond. Waar mensen die dachten, echt, ik verzamel zoveel mogelijk, dan ben ik zeker dat ik genoeg heb, had precies genoeg. Dus dat was, dat was ook een mond. Bewaard je het, dat bedierf diervet. Er zaten er wormen in, zaten er Op de zesde dag van 2000 mannen, 2080 keer. dan bedierf het niet. Op de zevende dag geen mannen, ook 2080 keer. Je kon het malen en stampen, staat er. Je kon het koken en bakken in de olie, maar het smolt in de zon. Onbegrijpelijk. Je zou zeggen, als er dan het dan hinten bij ons ja dan smelt het ja. Dus, snap je het maar dat is alleen de zon. Ze slon alleen van: het is het een en al wonder dat hele mannen, wit als koriander staat er, smaakt als een honingkoek. En het zag eruit als balsamhuis. Dat zal ja, een beetje witachtig zijn geweest, misschien ook een beetje plakkerig. En alle voedingsstoffen zaten erin, want ze aten alleen maar mannen. En ze zullen natuurlijk ook wel wat mee gegeten hebben, denk ik, van hun kuddes. Maar dat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 Naar de shiwa ik ben daar Yeshua zelf. Openbaar in 2,17. Wie oren heeft: dat hij horen wat de geest in de gemeente zegt. Maar wie overwint, zal ik van het verborgen mannen te eten geven. in dat, hè? En ik zal hem een witte steen geven met een nieuwe naam opgeschreven. Die niemand kent dan niemand vangt. Dus ook hier zeg maar van het verborgen mannen. En ik denk dat daar Yeshua mee bedoeld wordt. En die is nog steeds verborgen, hè? Het grootste deel van de Joden ook.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 De rouwperiode van het Joodse volk, er zijn gedurende de omertelling behoorlijk wat dingen gebeurd in de geschiedenis. Er worden dus ook geen feesten gehouden tijdens deze rouwperiode, ook geen kappersbezoek. de 26e Abib is er ook gedurende de omertelling, is het Yom Hazikaron, het denkingsdag. Dat gaat dus over eigenlijk net als ons, de dodenherdenking. Op de 27e Abib is het Yom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 Een grote feestdag waarin het gevierd wordt dat Jeruzalem één stad is geworden in 67. Het is eigenlijk het hele verhaal over de omertelling tot zover. Amen.